10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Engeland zijn op een aantal plekken jongeren weer begonnen met rellen. In Manchester zijn mensen de straat opgegaan om winkels te plunderen. Zeker één kledingzaak staat in brand. In Birmingham slaan jongeren winkelruiten in... met putdeksels en plunderen ze juweliers. In Londen is het tot nu toe rustig. Daar is een politiemacht van 16.000 agenten op de been... om nieuwe rellen te voorkomen. De extra-agenten zijn onder meer afkomstig van korpsen in Manchester... De Londense politie heeft gewaarschuwd dat agenten ook rubberkogels kunnen gebruiken. Het zou voor het eerst zijn dat dit wapen in Engeland wordt ingezet bij rellen. Op internet heeft Scotland Yard de eerste foto's gepubliceerd van relschoppers. De recherche gaat zoveel mogelijk van deze foto's online zetten om de daders te achterhalen. De afgelopen drie dagen zijn ruim 560 mensen opgepakt voor plunderingen en vernielingen. Zo'n 100 zijn al voorgeleid. De rentestand in Amerika blijft zeer waarschijnlijk nog twee jaar heel laag. Op die manier moet de kwakkelende economie in de VS de kans krijgen om te groeien. Het stelsel van centrale banken houdt de rente tussen 0 en een kwart procent. Voorzitter Bernanke zei dat de centrale banken klaarstaan om in te grijpen... omdat de groei van de Amerikaanse economie tegenvalt. Op de financiële markten werd de toespraak nauwlettend gevolgd. De Dow Jones-index stond kort voor het slot op een winst van ruim 2,5%. Op een vliegbasis in de staat Delaware zijn de lichamen aangekomen... van Amerikaanse militairen die in Afghanistan werden gedood. Bij een aanslag van de Taliban op een Amerikaanse legerhelikopter... kwamen zaterdag 30 militairen om... van wie de meeste lid waren van een eliteeenheid. Het was het grootste aantal Amerikaanse doden in Afghanistan tot nu toe. Het weer, vannacht in het noorden kans op wat regen... in de rest van het land opklaringen bij een graad of 10. Ook morgen overdag vooral in het noorden kans op wat buien... in het zuiden zon... Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij it staffing weten we toevallig dat deze amateurtoneelspeler... een freelance topconsultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Heb u tijdelijk behoefte aan een topconsultant?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 De Lijn met Henry Schut. Goedenavond. Het is een wat merkwaardige sportdag. Het is een dag van de Engelse avonturen die niet doorgaan. Het Nederlandse elftal is niet afgereisd naar Engeland. Geen oefenwedstrijd op Wembley tegen Engeland morgen. De oorzaak is de aanhoudende rellen in Londen. De veiligheid is in het geding. En de politie van Londen kan onvoldoende agenten op de been brengen... om ook nog eens te waken over de veiligheid van de voetballers en de supporters. Morgen is de internationale Holland op Wembley... Wednesday de 10e augustus. En er is begrip bij de spelers, maar zeker ook teleurstelling. Het was al een droom voor mij om, uh, om daar te spelen. En, uh, ja, we hebben de f 1 finale nog niet gehaald, de Kammerke finale. Dus uh, ik denk nou, nou gaat het gebeuren. En, uh, ja, weer niet. Rafa van der Vaart, die in Engeland speelt en die graag een keer op Wembley had gespeeld. Zo direct horen we ook aanvoerder Mark van Bommel en de bondscoach, Bert van Marwijk, en de KNVB... over de miljoenenstrop die het niet doorgaan van de Interland tot gevolg heeft. En ook de reacties vanuit Engeland. Normaal gesproken hadden we u in deze uitzending kunnen vertellen hoe Wesley Verhoek vanmiddag werd gepresenteerd in Engeland bij Nottingham Forest. Maar die presentatie werd op het laatste moment gecanceld omdat Verhoek zelf zijn transfer, die al rond was, terugdraaide. We, hebben heel de dag, we zijn de hele dag naar huizen geweest, auto's en dat soort dingen. Maar uiteindelijk uh, heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen, omdat uh, ja, mijn gevoel is er niet. Zometeen het complete verhaal van de eigenzinnige Westlieverhoek. En daarnaast komen Alberto Contador en Rob van Dijk voorbij in dit uur. Contador reed vanavond een profkoers in Emmen. En de 42-jarige gepensioneerde doelman van Dijk gaat FC Utrecht uit de brand helpen. Dat en meer in Langs de Lijn. De aanleiding is vreemd en bijna ongeloofwaardig. Rellen in het toch beschaafde Engeland in de stad... die normaal alles zo onder controle heeft, Londen... zorgen ervoor dat een oefenpotje voetbal niet door kan gaan. Engeland-Nederland van morgenavond op Wembley is afgelast. De politie kan de veiligheid niet garanderen... en is volledig gefocust op de veiligheid in de rest van de stad. Bas Tegeler, goedenavond. Onze man altijd bij het Nederlands Elftal. We hadden over hele andere zaken willen praten vanavond. Wanneer besloot de Engelse voetbalbond FV om een streep door die wedstrijd te halen? Dat hebben ze vanochtend vroeg uh, besloten. Gisteravond werd er eigenlijk al wel hier en daar duidelijk... dat er een kans was dat die wedstrijd eruit zou gaan. Dat zijpelde toen uit Londen al wel door. Er is natuurlijk ontzettend, toen het misging weer in Londen... ontzettend veel overleg geweest... Uh, ja, dat is natuurlijk niet gek. De FE heeft dat gedaan, de, de, de Engelse voetbalbond met de autoriteiten in Londen. Daar zijn ze gisteravond eigenlijk al mee begonnen. Daar zijn ze vanochtend mee doorgegaan. En vanochtend is dus de beslissing gevallen dat die wedstrijd gewoon simpelweg niet door kan gaan. Nou, je zei het zelf al, dat heeft natuurlijk alles met de veiligheid te maken. Volgens is de KNVB uh, geïnformeerd. Um, officieel is het dan zo dat de gemeente Londen niet zeg maar, toestemming geeft aan de FE, nee. geen vergunning geeft aan de voetbalbond... om die wedstrijd op Wembley te spelen, omdat ze dus voor de veiligheid niet kunnen instaan. Nou ja, als dat gebeurt, dan kan de FE niet veel anders doen dan de KVB te bellen... en zeggen, nou, sorry, het gaat niet. En dat kregen de spelers vanmorgen bij het ontbijt te horen in Noordwijk. Zo vertelt de aanvoerder Mark van Bommel. Wij zouden om uh, half elf vertrekken. Maar uh, we werden in de eetzaal bij elkaar geroepen. En dan weet je in principe hoe laat het is. En daar kregen we de melding dat uh, de wedstrijd afgelast is. En um, kon je het kostuum eruit doen en uh, je eigen kleren en dan uh, langzaam naar huis vertrekken. Ja, wat zeg je dan? Dat het erg jammer is dat de wedstrijd niet doorgaat. Uh, iedereen had er zich uh, heel erg op verheugd. Maar goed, als de autoriteiten zo beslissen, dan uh, moet je het erbij neerleggen. Ja, en ook mee eens toch? Ja, als je ziet wat er op, de, op het nieuws uh, voor beelden langskomen, dan is het wel verontrustend, ja. Zag je het aankomen? Nou, we hebben er wel even over gesproken, een paar grapjes over gemaakt van... Uh, ja, die wedstrijd zal afgelast worden. Dat heb je altijd als je het journaal ziet, al een aantal dagen lang. Maar hier had je in principe geen rekening mee gehouden. Zag jij het gevaar ook? Ja, zag je het gevaar al. Natuurlijk, als, er, als daar elke avond rellen uitbreken... Uh, staat een heel groot pand in brand. Ja, dat, uh, dat kan overal gebeuren in Londen. En wij zitten natuurlijk ook midden in de stad. Is dat nou het eind van de wedstrijd tegen Engeland? Of is er nog ergens een mogelijkheid om de wedstrijd nog een keer te spelen? Nee, dat hoop ik niet. Uh, ik zou graag op uh, Wembley willen spelen... Daar hebben we allemaal naar uitgekeken. Helaas gaat dat nog niet door. Maar ik neem aan dat er wel een andere datum gezocht wordt. Het zal niet makkelijk worden, omdat de kwalificatiewedstrijden al vaststaan. En de meeste vriendschappelijke in het lands ook. Uh, maar ik hoop wel dat, er een andere, dat we een andere datum gaan vinden. Is er nog gedacht aan iets anders uh, om de tijd mee te vullen? Of is het nu gewoon naar huis toe en klaar? Nee, uh, in Nederland is de competitie begonnen. Komend weekend begint in Spanje en Engeland de competitie. In Italië begint die uh, pas over een aantal weken. Ik neem ook aan en dan ga ik ook vanuit dat de trainers bij de clubs de spelers ook graag uh, uh, in, bij hun eigen club hebben en daar willen trainen. Want de wedstrijd van zaterdag en zondag die is natuurlijk hartstikke belangrijk voor een aantal clubs al. Mag jij nu naartoe? Meteen weer naar Italië? Nee, ik heb een aantal dagen vrij gekregen. De rest van de jongens was ook vrij tijdens de interlanddagen. En die ga ik nou ook benutten. Lekker van het weer genieten? Ja, hier in Nederland <lacht> wordt het een beetje lastig. Mark van Bommel was dat de aanvoerder van het Nederlands elftal is teleurgesteld over het niet doorgaan van die Interland. Want de bondscoach Bert van Marwijk die hield al eerder dan vanochtend rekening mee dat het oefenen wel niet door zou gaan. Nou, gisteravond uh, hield ik er al wel een beetje rekening mee. Joh. Ik zag de beelden en uh, ik dacht, nou ja, dat zou wel eens mis kunnen gaan. En hoe gaat dat dan? Is dat dan afwachten wat ze in Engeland beslissen? Ja, nou, vanmorgen ontbeten heb ik die jongens gezegd. Iedereen weet wat er aan de hand is. En ze zijn op dit moment uh, aan het vergaderen. Dus ja, ik, uh, We verwachten binnen nu een half uur uh, een uitslag en dat zou zomaar als negatief kunnen zijn. Ja, en dat was het dus. En baal je dan? Ja. ja. Ik ben erg verheugd op die wedstrijd. Iedereen denk ik. Spelen op Wembley tegen Engeland. Dat is een prachtig affiche. Ja. Is dat nu weg? Ja, ik ga ervan uit dat die wedstrijd nog wel een keer gespeeld gaat worden. Ja. Ja. Alleen wanneer weet ik natuurlijk niet. Nee, dat zijn nog gaatjes. Hè? Volgens mij in februari nog een gaatje. Ik weet. Ik heb geen flauw idee. Er is ook volgens mij nog met geen woord over gesproken. Aan de andere kant werd ook wel gezegd, na nou, deze fase van het seizoen is misschien niet zo handig om zo'n grote wedstrijd te spelen. Zo denk jij niet, hè? Nee, maar goed, iedereen speelt, alle landen spelen. En, uh, ja, wil je iets bereiken met een land, met een team, dan zul je toch af en toe bij elkaar moeten zijn. En uh, volgens mij werkt het niet als je elkaar vijf, zes maanden niet ziet. En dat komt bijna altijd op een ongelukkig moment. Maar we proberen zoveel mogelijk ook begrip te tonen voor de clubs. Had je dan zoiets van: ik hou de groep bij elkaar en ga hier nog wat trainen? Of snel een of andere oefenwedstrijd uit de grond stampen? Nee, op geen moment aan gedacht. Met zoiets dat is maar één ding: iedereen zo snel mogelijk naar huis. Wat ga jij doen? Zo snel mogelijk naar huis. Teleurstelling dus en begrip overheersten bij de Oranje Selectie. Ook bij Rafael van der Vaart, die in Londen woont. Ik snap het. dus Ik denk dat het ook een goede keuze is. Ik bedoel, uh, ik heb met wat vrienden contact gehad. en ja, Dan zitten ze te eten in een restaurant, dan komen ze binnen. Het gaat echt een beetje. ...gevaarlijk gebeurd te zijn. Dus. Nou zeggen voetballers, ja, het kost me wel een potje voetballen op Wembley. Dat ja. is wel heilige grond. Nee, maar dat zeg ik. ik uh, het was al een droom van mij om, uh, om daar te spelen. En, uh, ja, we hebben de f finale nog niet gehaald. De kalmen finale. Dus uh, ik dacht, nou, nou gaat het gebeuren. En, uh, ja, weer niet. Nou moet je daar naartoe terug. Want jij ja, voetbalt nou eenmaal in Londen. Uh, wat tref je daar straks aan? Nou, ik denk... Uh, ...dat is moeilijk te verwachten. Bij mij thuis is rust. Hè. Dat is dan wat ik, wat ik weet. Maar ze trekken door de hele stad. En dus ja, het is moeilijk te zeggen... Bij het stadion is het sowieso onrustig. Dus uh, daar blijven we even weg. Ja. Ik vind het beangstigend als ik de beelden zie namelijk. Ja, ik ook. Ik ben, ik ben echt geschrokken van de beelden. Want als je ziet, auto's in de brand. Uh, restaurants die ingegooid worden. Winkels die uh, leeg uh, worden. Ja, het is, uh, is ongelooflijk. Nou begint zaterdag de competitie in Engeland. Nou spelen jullie thuis tegen Everton. Moi, gaat dat door? Nou, mijn gevoel zegt van niet. Maar dat is puur, uh, puur omdat het echt... Uh, ik in een club zeg normaal als ja, het wel gaat door. En, en nu zie je ook al een twijfel. Dus uh, ja, we zullen zien. Ja, daarover of die wedstrijden komend weekend doorgaan zometeen meer. Dat waren de reacties van Oranje. Bas, ja, het, het, dit gaat natuurlijk de sport ver te boven. Voor het Nederland zelf is dit vooral allemaal heel erg vervelend. Toch eventjes dan op die sportieve gevolgen inhaak. Wat zijn de gevolgen van het niet doorgaan van die wedstrijd? Nou, allereerst wat de bondscoach net al zei... dat het vervelend is dat als je op weg bent zeg maar, naar een EK... dat je blij bent dat die jongens bij elkaar komen... en kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Daar valt dus nu gewoon vallen twee dagen van weg. Dat is vervelend. Um, ik denk dat dat eigenlijk het grootste sportieve probleem is... voor de bondscoach en voor de selectie. Wat ergens op de achtergrond nog speelt, is die wereldranglijst. Hè. Nou... Ik heb dat gisteren toevallig gezegd, we doen daar altijd lacherig over... totdat het moment komt dat we ineens bovenaan kunnen komen op die FIFA-lijst. Nou, dat had dus nu kunnen gebeuren als Nederland zou hebben gewonnen. En Spanje zou hebben verloren van Italië woensdag. Dan had Nederland, was Nederland op nummer 1 op die wereldranglijst gekomen. Nou, dat kan dan niet, maar ik denk niet dat iemand daar echt van wakker uh, ligt. Wat wel echt veel belangrijker is, zijn de gevolgen van financiële aard. Want uh, er dreigt een miljoenenstrop voor de KNVB. Dat zegt de directeur van de KNVB, Bert van Oostveen die al wel rekening houden, gehouden had met de afgelasting. We wisten natuurlijk dat het niet goed zat in, in Londen de afgelopen dagen. Uh, gisteravond, vanochtend vroeg, is er intensief contact geweest met de Engelsen. Ik had persoonlijk verwacht dat ze eigenlijk pas morgenochtend... de definitieve beslissing zouden nemen. Dus in die zin kwam uh, het besluit nu al wel als een zekere verrassing. En is dat plezierig, hoe gek het ook klinkt? Want als je daar bent en er wordt afgelast, lijkt me nog vervelender.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 Maar is er, is er iets over te zeggen of dat in miljoenen loopt? Ik kan me niets bij dat soort bedragen voorstellen namelijk. Dat loopt in de regel. Zeker als ik kijk naar onze schade loopt dat, uh, naar de, loopt dat in de miljoenen. Ja. Wat, nou is het moeilijk om te zeggen wat gebeurt er in vergelijkbare gevallen. Want die zijn er eigenlijk niet. Maar zijn dit dingen die je dan waarschijnlijk weer kan claimen aan de andere kant van de plas? Dat moeten we bekijken. Uh, de vraag is natuurlijk altijd in dit soort gevallen. Is er sprake van overmacht ja of nee? Uh, het is lastig te verzekeren dit soort, uh, dit soort zaken. Dus we zullen met elkaar naar een goede en elegante oplossing. Zoeken. Dat zei KNVB-directeur Bert van Oostveen... die inmiddels overleg heeft gehad met de voorzitter van de FE. Is daar nog iets uit naar voren gekomen, Bas? Ja, ik vind het wel grappig dat hij zegt... we moeten een elegante oplossing zoeken. Daar hebben ze bij de KNVB inmiddels enige ervaring mee opgedaan ja. Ja. met de, de Duitsers. Uh, ja, nou, wat duidelijk is, is dat de FV in ieder geval heeft toegezegd... dat de supporters die een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen. Nou, dat is al heel wat. Um, wat ook duidelijk is geworden... dat ze toch gaan proberen die wedstrijd um, tussen Engeland en Nederland ergens volgend jaar te spelen. Wanneer, daar moet nog een datum voor worden gezocht. Maar die wedstrijd gaat dus nog wel een keer door. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de twee uh, dingen die daar wel uitgekomen zijn. Maar voor de mensen die dus een kaartje hadden gekocht... is dat goed nieuws. Je krijgt in ieder geval je geld terug. Ja, en dat doorgaan van die wedstrijd zal toch niet voor het EK zijn, lijkt me. er is helemaal geen ruimte, toch? Nee, nou in het gesprekje van Bert Maandring met de bondscoach... hoorden we geloof ik februari nog even voorbij komen. Dat zou een optie kunnen zijn, denk ik. Maar ik vind het inderdaad logischer om te veronderstellen... dat die bij wijze van spreken precies een jaar wordt opgeschoven. Dus zeg maar de eerste oeverwedstrijd van het volgende seizoen. Ja, dan zijn we een EK-voetbal verder. Ja. Is het nou zo dat iedereen dus vanuit Noordwijk vandaag maar naar huis is gegaan? Uh, ja, voor zover ik weet wel. We zijn nog even blijven hangen op Schiphol. En daar zijn we, nou ja, dat hoorden we van de vaart tegengekomen. Daar uh, rende Robben nog rond. Daar kwamen we krul tegen. Uh, ja, het leeuwendeel kan natuurlijk ook als je met de auto bent... omdat je in Duitsland of Nederland speelt op een andere manier naar huis. Maar ze zijn allemaal... Uh, uh, ja naar huis gegaan. Een aantal buitenlanders blijft wel hier. Dat komt omdat ze toch vrij hadden. En die gaan dan wat later terug naar hun clubs. Uh, maar uiteindelijk zullen ze in de loop van de week... allemaal daar weer naartoe gaan. Ik denk dat vooral Fred Rutte heel blij is. Want die zat een beetje te klagen natuurlijk. Hè, dat hij uh, ja. zo weinig mensen over had bij PSV. Ja, nou, zo hebben we toch nog wat mensen hun zin gekregen dan. Um, al met al een hele rare week. Um, is het ook een uniek feit eigenlijk? Is het ooit eerder voorgekomen dat een in het land moest worden afgelast... en dan uit veiligheidsoverwegingen? Uh, ja, uh, dat zijn natuurlijk niet dingen die je zomaar uit je hoofd weet even ja, Heb je opgezocht. Ja, ja, ne 1989 is dat ook een keer gebeurd. Stom toevallig was dat ook een ontmoeting tussen Nederland en Engeland. Dat was een ontmoeting hier trouwens, in Nederland. Toen bestond de KNVB 100 jaar. En toen dachten ze, kom, we nodigen Engeland uit. Vervolgens zijn ze heel bang geworden dat de Engelse hooligans massaal naar Nederland zouden komen. Daar was toen sprake van. Er waren allerlei geruchten en dreigingen. Toen hebben ze ook onder druk van de politiek gezegd... nou, doe dan toch maar Engeland niet als tegenstander... en toen hebben ze uiteindelijk Brazilië uitgenodigd. Dus die wedstrijd is wel doorgegaan... maar ter elfde uren met een andere tegenstander. Ja, nou, dat was nu dan geen optie meer. Nou ja, morgen dus niet. Jij zou die wedstrijd doen, Bas. ga jij morgen doen. Nou, ik hoop eigenlijk Spanje, Italië ergens te kunnen ja. zien. Ja. Want uh, zo moet je van de nood een deugd maken en dat lijkt me een hartstikke leuke wedstrijd. Dat is altijd een leuke alternatief. Dankjewel Bas. Joep. We gaan van het verhaal van Oranje in Nederland naar Londen, naar correspondent Arjen van der Horst. Uh, Arjen, hoe is er in Engeland gereageerd op dat niet doorgaan van die wedstrijd? Ja, toch wel met veel begrip. Hè. Je moet je voorstellen dat was een wedstrijd waar 70.000 toeschouwers op af zouden komen. Ook dus veel politie inzet rond die wedstrijd te verwachten... Uh, politie die ze wel elders in de stad kunnen gebruiken, dus iedereen snapte ook wel waarom die wedstrijd uh, niet door zou kunnen gaan. Dat begrip hoorde je ook bij de spelers van Engeland, Rio Ferdinand, bijvoorbeeld de captain, uh, die uh, zelf uh, opgegroeid is in Peckham. Een van die uh, achterstandswijken waar we nu dat geweld zien. En hij zegt ja, voetbal is op dit moment niet belangrijk, laten we vooral de oproep plaatsen dat dit geweld uh, moet stoppen. Want het is verschrikkelijk wat er op dit moment gebeurt. Ja, geen Nederland-Engeland dus, of Engeland-Nederland. Hebben de rellen de laatste dagen nog meer gevolgen voor sport? Ja, best wel een grote impact heeft dat. Want vandaag zouden er een aantal uh, uh, Coca-Cola League wedstrijden gespeeld worden... om de Carlton Cup, uh, Charlton, Athletic, uh, QPR, West Ham... die stonden allemaal op het schema om vandaag een duel uh, af te ronden... Maar op, uh, op advies van de politie, op vraag van de politie... gaan die wedstrijden niet door, want het is gewoon te gevaarlijk. Ja. Um, de vraag is ook of dat nog uh, meer gevolgen zal hebben voor de andere wedstrijden. Want komend weekend staat natuurlijk de Premier League zelf. Ja, dat wilde ik vragen, want uh, kunnen ze al zo ver vooruitkijken... dat daar al iets zinnigs over te zeggen is? Want het is niet alleen in Londen, het is in heel Engeland inmiddels. Staan het die wedstrijden op de tocht? Ja, er wordt voortdurend overlegd tussen de, de Engelse voetbalbond en de clubs natuurlijk... ...wat het beste is wat ze moeten doen. Ze kijken natuurlijk de situatie uh, even aan... ...want voor je het weet is het morgen allemaal voorbij. Maar ja, je kan je voorstellen bijvoorbeeld een club als Tottenham... ...die komend weekend thuis zou spelen. Nou, de rellen begonnen juist in Tottenham echt op een steenworp afstand van het stadion, daar heerst nog steeds een hele gespannen sfeer. Het zou me dus absoluut niet verbazen als bijvoorbeeld een wedstrijd... als die niet doorgaat komend weekend. Ja, En op de nog langere termijn, over een jaar, zijn de Olympische Spelen daar bezig. Wat doet dit met het imago van de stad? Dit is een vernedering voor Londen natuurlijk. Want juist deze week vinden we de eerste Olympische testtoernooien plaats. Het beachvolleybal, het WK Badminton, er komt een wielerwedstrijd aan... Die wielerwedstrijd die gaat over een paar dagen dwars door Londen het Olympische parcours afleggen. De vraag is natuurlijk, kan deze wedstrijd wel doorgaan? Ja, met precies nog een jaar te gaan tot de Spelen is het beeld van een brandend Londen... niet echt iets wat deze hoofdstad wil uitdragen aan de wereld. Anja van der Horst vanuit Londen, Dankjewel. Het grote nieuws uit Londen, Amy Winehouse, die dood werd gevonden in Noord-Londen. Back to black is postuum een hit voor haar. Hij zou vanmiddag gepresenteerd worden bij Nottingham Forest, ADO-aanvaller Wesley Verhoek. Alles was in kannen en kruiken, de clubs waren eruit, de speler was eruit en niet stond zijn overgang nog in de weg. En dus ging verslaggever Erik van Dijk naar het stadion. Maar dat stadion bleef leeg en die presentatie kwam er niet. Wesley Verhoek zelf zorgde op het allerlaatste moment voor een zeer verrassende wending.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 Maar uh, ja, ik, uh, ik wil mij doorontwikkelen als voetballer. En ik, uh, ik denk dat dat hier niet gebeurt als ik, uh, als ik me hier niet gelukkig voel. Maar je, wat je vertelt is fantastische trainingsfaciliteit, uh, uh, mooie huizen, uh, geweldig gevoel bij de, bij de trainer en bij de voorzitter. Wat, wat klopt er dan niet? Ja, uh, tot nu toe uh, denk ik het leven in Engeland. En uh, ja, wat ik zei, ik heb daar heel goed over nagedacht. Uh, maar je hebt hier toch nog niet geleefd? Ik bedoel, is dat de eerste blik die je hebt op, op uh, nee, hoe ja. het hier is. Ik heb me hier heel goed ingeleefd. En wat ik al zei, uh, de club die, uh, die wil gewoon heel veel geld voor mij betalen. Uh, ik heb heel veel respect voor meneer McLaren en, uh, en uh, Mark Artje. En ze hebben niks aan een speler die, uh, die zich dadelijk over drie maanden niet goed voelt. Uh, dat is mijn respect naar hun toe. En dat wil ik nu hun, uh, hun ook niet aandoen. En uh, zeker ook mijzelf niet. En uh, vandaar mijn keuze. Is het een moeilijke keuze? Ja, het is een hele moeilijke keuze. omdat uh, ja, uh, hoe heet dat? Ik ging hier op alles vooruit. Uh, maar dan zie je dat uh, dat ook geld niet gelukkig maakt. En hoe hebben ze hier gereageerd? Ik heb uh, met uh, de trainer gesproken. Uh, ik heb gisteren met Mark Arthur gesproken. Die, uh, die, ja, die vond het moedig. Die vond het heel erg jammer natuurlijk. En dat is hetzelfde ook wat, uh, wat uh, trainer McLaren zei. En ik heb uh, met zijn psycholoog gesproken. En uh, ja, hij zei van... Uh, ja, je hebt je harde werkers en uh, je hebt, hoe je, hoe je het zegt, uh, zo'n mooi artist. En dat, zo noemden wij hem maar. Ja, hij zegt, maar dan moet het gevoel ook goed zijn. En toen zei de jongen, en als dat niet zo is, hij zegt, dan moet je het gewoon echt niet doen. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel blij om, omdat, uh, dat hij dat had gezegd. En je zegt, psychologisch, zie je het ook als een psychologisch iets dan? Een psychologisch probleem misschien uh, dat je hebt met, met nu die keuze maken naar een andere club te gaan? Nee, maar die man die was toevallig. En uh, hij pakte mij beet en uh, ik heb met hem gezeten en uh, eigenlijk deed het me dat heel erg goed. En uh, heb je ook contact gehad met, uh, met Ado? Ja, ik heb uh, Raad van Commissaris gesproken met Paul Wijsbergen. Ik heb de trainer gesproken en uh, wij hebben daar morgen een uh, gesprek over. En, uh, ja, de trainer zei ook uh, zeg, jongen, je bent bij mij altijd welkom. Ja, dus je kunt gewoon de draad weer oppikken? Ja, dat is natuurlijk aan Ado. Dat, dat kan ik niet zeggen. Maar, uh, als het aan mij ligt en aan de trainer, dan, dan zeker wel. Ja. Ja. Met welk gevoel sta je hier nu? Ik sta hier uh, ja, met een dubbel gevoel uh, zonder dat ik uh, dat het niet is geworden van wat ik had gehoopt. En uh, aan de andere kant uh, opluchting. En, uh, ja, ik wil mij volledig focussen op adem. Ja. En ja, je zegt zelf, uh, uh, uh, meer dan de 96% van de mensen zullen mij ver gek verklaren. Ik bedoel, hoe ga je daarmee om? Ja, ik ga op de, uh, op de blaren zitten die ik zelf heb veroorzaakt. Ik ervaar uh, alle consequenties. Maar uh, ja, gevoel moet je gevoel uh, moet je niet ontwijken. Die moet je niet in de weg lopen. En, uh, en dat heb ik ook niet gedaan. En uh, ja, wat de mensen daarvan vinden, die kunnen dat tegen mij vertellen. Maar uh, het is mijn keuze geweest. Want het is natuurlijk uh, uh, uiteindelijk voetbal je ook daarvoor. Hè? Om, om straks te groeien en bij een grote club in het buitenland. Is, is dat niet jouw droom uiteindelijk? Om, om bij een topvereniging in het buitenland te spelen. Uh, misschien de Engelse Premier League of... Mijn, uh, ik haal mijn dromen uit uh, het plezier uh, wat ik heb in het spelletje. En uh, is dat niet het allerhoogste, ja, dan, uh, dan, dan zei het zo. Maar ik moet gewoon uh, heel veel plezier hebben in het voetbal. En dan kan ik echt goed presteren. En dat zijn mijn dromen. Sport kort. De Noorse wielrenner Thor Huushoft rijdt na dit seizoen voor de BMC-formatie van toerwinnaar Cadel Evans. Huushoft komt over van Garmin Cervelo en tekende bij BMC tot en met 2014. In de afgelopen ronde van Frankrijk won hij twee etappes en reed een week lang in de gele trui. De Australische wielrenner Mark Renshaw staat in de belangstelling van de Rabobank ploeg. Sprinter is een gewild object nadat bekend was geworden dat zijn huidige ploeg HTC-Highroad ophoudt te bestaan. Renshaw heeft toegegeven dat hij met Rabobank heeft gesproken, maar wilde nog niet zeggen of de deal al rond is. Een ploeggenoot van Rancho, John Degenkoop, vervolgt zijn carrière mogelijk bij de Nederlandse wielerploeg Skillshimano. Manager Spekenbrink heeft bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met het Duitse talent. De 22-jarige Degenkoop won dit jaar twee ritten in het Criterium du Dauphiné. De Duitse wielrenner André Greipel is winnaar geworden van de eerste etappe van de Eneco Tour. De rit van ruim 192 kilometer van Oosterhout naar sint willibord eindigde in een massasprint. Theo Bos was de beste Nederlander op de vierde plaats. En de Amerikaan Taylor Finney blijft in de leiderstrui. Hij blijft eerste dus in het algemeen klassement. Surfer Dorian van Rijsselbergen heeft bij de pre-Olympics voor het eerst alleen de koppositie in handen. Hij ging een aantal dagen gelijk op met de Engelsman Nick Dempsey... maar wist deze op de voorlaatste dag van zich af te schudden. Morgen wordt het toernooi afgesloten met de medal race. Beachvolleybalster Sanne Keijzer en Marleen van Iersel... zijn het Europees kampioenschap in Stavanger begonnen met een overwinning. De groepswedstrijd tegen het Noorse koppel Eritsland-Treland... werd binnen een half uur in twee sets beslist. Een ogenschijnlijk eenvoudige triomf. En dat was het ook volgens Marleen van Iersel. Ja, het ging wel, wel redelijk makkelijk inderdaad. Het is, uh, ja, van tevoren wisten we wel dat het, uh, dat het misschien uh, lastig kon worden... omdat het natuurlijk uh, een thuisland is. En uh, die kunnen altijd vleugels krijgen als ze, als ze in hun eigen, eigen stadion spelen. Maar uh, we kenden dit team helemaal niet, want ze, we, ze, we zien ze nooit op de world eigenlijk. Het was volgens ja, mij het tweede of derde team van, uh, van Noorwegen. En uh, ja, het ging voor ons wel redelijk makkelijk. Erik Pang is in de eerste ronde van de wereldkampioenschap bij badminton in Londen uitgeschakeld. Hij verloor in drie games van de als tiende geplaatste Boonsak Ponsana. Een bizar incident bij een tennistoernooi in Duitsland heeft Elise Tamaela een ziekenhuisopname opgeleverd. Tamaela was toeschouwer bij een wedstrijd van haar vriendin Danielle Huimse tegen de Deense Karen Barbat. Toen de vader van Barbat racistische opmerkingen maakte tegen Tamaela en zij daar wat van zei, werd ze door de man bewusteloos geslagen. Met onder meer een hersenschudding werd Tamaela in het ziekenhuis opgenomen. Vader en dochter Barbat hebben het evenement in alle al verlaten en zijn vermoedelijk naar Denemarken gevlucht. Wij praten nog even door over het verhaal van Wesley Verhoek. En dat doen we met de coach van ADO Den Haag, Maurice Stijn. Die er ineens toch weer een speler bij heeft die vertrokken leek. Maurice, wat dacht jij vanmiddag toen je dat nieuws hoorde? Ja, Het was vanmorgen, vanmorgen vroeg al uh, ja. toen ik uh, gebeld werd. En uh, ja, positief dus verrast natuurlijk uh, zondag. Hè. We wisten vorige week al dat Wesley akkoord was met, uh, met Nottingham. Maar uh, dat hebben we het weekend stilgehouden. Want wilden wilde gewoon nog een goed afscheid nemen. Dus ja, soms avond werd alles niet iedereen afscheid genomen, de ADO. En ja, totdat ik vanmorgen gebeld werd en dat hij er toch niet heen wil. Ja, en wat dacht je toen? Nou ja, gelukkig. Want Wesley is voor mij nooit in discussie geweest in mijn spelersgroep. En uh, ja, die, dat, dat is natuurlijk een uitstekende speler, waar, waar veel aan getrokken is. Ja. En uh, ja, die, als je dan denkt dat je een van je betere spelers kwijtraakt, en uiteindelijk ben je hem toch niet kwijt. Dan, uh, nou, dan ben je een beetje De andere kant van het verhaal is dat het, ja, de, de, de, het, blijft maar steeds onrustig in die hele voorbereiding. En uh, ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk ook wel uh, definitief weten wie heb ik nou wel, wie heb ik nou niet. Ja, maar dit moet in eerste instantie een aangename verrassing zijn. Ik kan me voorstellen dat je dan net als alle andere mensen... je dacht natuurlijk eerst, nou dat is mooi voor de selectie... maar daarna denk je ook, hé, hoe kan dat nou? Is dit iets, want jij kent hem beter... wat, wat, wat past op de een of andere manier bij Wesley Verhoek? Dat hij zo'n keuze maakt? Ja, kijk, Wesley is natuurlijk uh, een, een, een typische Haagse jongen... die, die alles die in niet heeft zitten... En die uiteindelijk uh, doordat hij vorig jaar natuurlijk een geweldig jaar heeft gehad, uh, er heel veel belangstelling voor gekomen is. En uh, hij heeft ook uh, Utrecht afgezegd. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, had hij moet ergens het goede gevoel bij hebben. En hij had uh, ja, uiteindelijk toen hij daar was bij Nottingham, toen niet het goede gevoel. Dat had hij ook niet bij Utrecht. Ja, en dat heeft hij, uh, heeft hij uh, bij mij en bij Ado. Dus ja, dat, uh, ja, dat uh, ja, aan de ene kant uh, ben je positief verrast, en aan de andere kant weet je toch dat ja, dat je met elkaar al jaren een uh, iets aan het opbouwen bent. En dat hij uh, ja dat die misschien toch tot de uh, uh, conclusie is gekomen dat hij uh, ja, uh, uiteindelijk toen hij dacht ik ga toch naar Nottingham, dat hij toen uh, pas beseft uh, wat hij wat die dan mist hier. Ja, heb je alweer contact met hem gehad? Ja, ja, ja. ik heb uh, met elkaar gesproken al uh, vanmorgen al. En uh, ja, we, we, we zat nog in Engeland toen hij me belde. Dus uh, goed, ik heb uh, even rustig met elkaar gesproken. En we hebben morgen afgesproken dat we morgen uh, even samen, morgenmiddag even één op één uh, kopje koffie drinken en, en alles bijpraten. Ja, en wat voor gesprek gaat dat worden? Zeg je dan nou? Uh, welkom terug? Of, of is, het, is het iets ingewikkelder dan dat? Nou, dat weet ik niet. Uh, in eerste instantie uh, zit, zit Wesley uh, met, de, met, de, met de leiding van de club. En uh, na de hand uh, heeft zelf aangegeven dat hij met mij graag één op één wil zitten. En ook die behoefte heb ik ook. Want ik kan natuurlijk ook weten, nou, uh, wat nu? En uh, ik wil niet... Uh... Ik wil het best niet terug, maar ook niet dat ik hem volgende week uh, weer kwijt ben. En, en dan weer. Op een gegeven moment wil je natuurlijk als trainer ook weten waar je aan toe bent. Ja, want dat is nu en... natuurlijk wel de verwachting. Dat uh, Nog steeds uh, zullen veel mensen denken dat hij weggaat. Uh, denken mensen bij de club dat ook? Want ik kan me ook voorstellen dat als je bijna 2 miljoen euro kan vangen voor een speler... dat dat in zekere zin, niet voor jou, maar voor de clubleiding ook een teleurstelling is nu. Nee, het is voor de clubleiding zeker geen teleurstelling. Want ook wij hebben aangegeven dat, uh, eh, dat we best graag wilden behouden. Alleen ja, als er uiteindelijk een bod komt uh, waar, waar Wesley akkoord mee gaat en, en de club akkoord mee gaat, en, uh, en, uh, en uh, ook de zaakwaarnemers. Kijk, Wesley heeft aangegeven dat hij, dat hij graag een keer een Nederlandse avontuur wilde. Ja, en uiteindelijk ben je daar niet toe gekomen. En wij hebben vanaf het begin af aan ook wel erin gezeten dat wij graag alle spelers willen houden. Dus ook Wesley. Ja, duidelijk is het nu wel, denk ik dan, als ik zijn woorden goed begrijp, dat hij in Nederland wil blijven. Maar dan kan er ook nog een club uit Nederland komen, toch? Wat denk jij? Nou, ja, weet ik niet. Hij heeft in ieder geval André aangegeven uh, vanmorgen dat hij uh, ja, dat dat dolgraag bij ADO wil blijven. En uh, nou, dat is uh, denk ik uh, ook de insteek van de gesprekken morgen geworden. Ja. Dus en ik heb hem totaal niet over een andere club gehoord. Ik heb hem alleen maar over ADO gehoord. Ja, Je zei zelf nu al een paar keer je wil wat rust in de tent. Hoe zit het met eigenlijk die andere spelers die in de belangstelling staan? Uh, Torenstra, Vitesse, De Rijk, Vitesse, Immers. Gaat hij nou wel of niet naar Feyenoord? Wanneer weten we het allemaal? Kijk, de stand van zaken is zo dat uh, dat, uh, dat uh, Feyenoord een lot heeft gedaan dat immers wat Immers wat onacceptabel was voor Ado. En uh, wij denken aan hele andere bedragen als we als we immers überhaupt uh, willen verkopen. Kijk, we willen niemand verkopen, maar we weten ook, er zijn ook uh, heel genoeg dat als er dusdanig hoge biedingen komen voor onze spelers, dat we het misschien wel moeten laten gaan. Nou, Faal uh, en, uh, en uh, de link van Vitesse die, die, die is er niet. Die is alleen maar door de media naar buiten gebracht. En denk datzelfde geldt eigenlijk voor de Rijke Vitesse. Alleen het enige wat we wel weten is dat de Rijke de enige speler is met een gelimiteerde transversum. Dus die is degene die we niet in de hand hebben. Voor de rest hebben we alle spelers zelf in de hand. Ja, en is je selectie nog intact? Nou ja. Of weer intact? Eh, nee, nou, ja, wel, wel zo intact zoals we het seizoen begonnen zijn. En ja. Eh, ja. Dus eh, wat dat betreft eh, ja, snak ik ernaar om, om uiteindelijk rust in de tent te krijgen. Dat ik zeker weet eh, hoe we nou uiteindelijk. Eh, ja, de rest van het seizoen ingaan want uh, ja tot nu toe is het natuurlijk heel uh, heel wonderig geweest ja dan nou, komen nog drie spannende weken aan denk ik nou, absoluut absoluut Maurice Stijn, Stijn, dank ja, graag gedaan From you Climb into our private bubble Let's get into All kinds of trouble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 can't ignore it's real love dripping from my heart you got me tripping James Blunt met I'll Be Your Man. Met de gouden pijl in Emmen kwam vanavond een voorlopige einde... aan de gekte na de Tour de France, het criterium criteriumcircuit. Alberto Contador en Samuel Sanchez waren de grote trekpleisters... en het publiek kwam er opnieuw massaal op af. Gio Lippens begaf zich onder de wachtenden in Emmen... samen met een van de mannen die verantwoordelijk is voor het rennersveld. Wat er van steen. Is dat nou altijd een beetje een nerveus moment? Gewoon afwachten of de renners die je besteld hebt, of die wel komen... Contador en Sanchez? Nou, gelukkig hebben we het uh, vervoer meestal zelf in de hand. Uh, ja, de, de vliegtuig niet natuurlijk, maar vanaf het moment dat, uh, dat ze landen, dan hebben we wel vaak een chauffeur te plaatsen. Dus dan worden we wel altijd op de hoogte gehouden, maar je zit altijd met een paar onzekere factoren zoals het verkeer. En uh, of een fiets wel uh, op tijd uh, uit het vliegtuig komt. En was dat was dus vandaag weer het geval, uh, de fiets van Contador uh, was zoek op Schiphol. Ja, dan verlies je zomaar een uur en uh, dat geeft toch wel stress. Alberto Contador, waarom komt hij hier? Ik kan me voorstellen, vorig jaar toen heeft hij heel veel criteriums gereden. Het jaar ervoor reden er geloof ik vijf in Nederland. Dit jaar eigenlijk niet één, behalve deze. Nou, hij vindt het uh, denk ik uh, een eer om uh, zich toch te mogen tonen aan het publiek. Hij doet het graag. En, uh... Nou, ik denk dat het uh, ook natuurlijk uh, financieel voor hem uh, ook, uh, leuk is om te doen... maar het gaat ook vooral om het feit dat hij uh, een stuk erkenning krijgt van het publiek... en hij, uh, hij wil ook graag wat terug doen uh, voor die erkenning. Okay. Nog geen half uur voor de koers is het eindelijk zover. Contador komt binnen en heeft even de tijd om wat vragen te beantwoorden. Over het verlies van de Tour bijvoorbeeld. Ik denk dat het niet perdido. Ik denk dat het verloopt als het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 Nu bijna, bijna voorbij! Het criterium circus hè? Ja ja ja, ja, ja inderdaad, ja, ik, ik denk alleen je hebt het over vandaag maar vandaag moet nog beginnen voor ons! Maar, uh, nee, inderdaad, dat is een van de laatste criterium's! Maar uh, uh, daar heb ik in dit jaar niet zoveel gereden, dus uh, wat dan gaat, uh, uh, is het voor mij niet uh, dat ik het idee heb van, oh, ik, heb het, uh, ik heb het helemaal gehad met die criterium's, maar... Uh,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 Om te zetten in de voorsprong. Dat is wel niet gelukt, maar hij heeft wel laten zien dat hij een coureur is. Opgeleid, vuur. En wees gerust, dat was een startschot. En Alberto Contador was heel verrassend uiteindelijk de sterkste bij de gouden pijl van Emme. die Engels werd tweede en Pieter Wening eindigde als derde. Voetbal vandaag. Adel Den Haag moet onmiddellijk ingrijpen als er vanaf de tribune antisemitische spreekkoren klinken. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een kort geding dat de stichting Bestrijding Antisemitisme had aangespannen. De belangenorganisatie eiste dat de club wedstrijden onmiddellijk moet stilleggen als er sprake is van kwetsende spreekkoren. Vitesse heeft de 18-jarige Georgische voetballer Valery Kazajsvili gecontracteerd. Hij heeft voor drie seizoenen getekend met een optie voor nog een jaar. In januari was Kazajsvili als testspeler met jong Vitesse op trainingskamp in het Turkse Belek. De Servier Radosav Petrovic gaat niet naar Vitesse. Petrovic werd veelvuldig genoemd als aanwinst... maar koos voor Blackburn Rovers dat in de Premier League uitkomt. De 16-voudige international tekende in Engeland een contract voor vier seizoenen. Ryo Miyaichi heeft in Engeland een werkvergunning gekregen. Dat betekent dat de Japanse aanvallers zijn competitiedebuut voor zijn club Arsenal kan maken. Ryo speelde vorig seizoen na de winterstop met veel plezier en veel succes ook voor Feyenoord. Dat hem dit seizoen graag weer wilde huren. Atalanta Bergamo moet voor straf de competitie in de Serie A met zes punten in de min beginnen. promovendus krijgt de straf. Wegens de betrokkenheid bij een omkoopschandaal. Aanvoerder Cristiano Doni werd om die reden voor 3,5 jaar geschorst. In het omkoopschandaal staan 18 profclubs en 26 spelers en officials in het beklaagde bankje. Ongeveer 60 duels in de serie A, B en C zijn als verdacht bestempeld. En Hernan Dario Gomez is opgestapt als bondscoach van Colombia. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat hij in een openbare gelegenheid een vrouw had geslagen. Politieke en sociale groeperingen eisten daarna het opstappen van de Zuid-Amerikaanse coach. Hey, listen up, 1988, de Pasadena's met Tribute. Het keepersprobleem van FC Utrecht nam gisteren opeens serieuze vorm aan. Dat Michel Vorm zou vertrekken, dat was al wel duidelijk. Maar zijn net aangetrokken vervanger, de Paraguayaner Roberto Fernandez... raakte daarbovenop geblesseerd. En reservedoelman Erik Cummins is niet helemaal fit. Het keepersprobleem lijkt nu opgelost. Rob van Dijk, die de afgelopen drie seizoenen voor Feyenoord uitkwam... helpt Utrecht uit de brand. En we hebben de redder nu zelf aan de telefoon. Rob, goedenavond. Jij ja, was toch gestopt? Uh, ja, min of meer wel. Ik, was, uh, ik ben eigenlijk uh, zo van het strand geplukt en uh, ja, bij Utrecht uh, neergezet. Klinkt als een bekend Deens voetbalverhaal van het strand geplukt. Maar in dit geval een hele andere context. Uh, voor de duidelijkheid, je was nu gestopt. Was het was eigenlijk de eerste keer dat je was gestopt? Want we hebben je al eens wat vaker verrassend weer ineens in de goal zien verschijnen. Maar dan was je nog wel altijd ergens werkzaam, geloof ik, hè? Ja, ja, eigenlijk de afgelopen jaren is het steeds zo geweest dat ik uh, wel aan het eind van het seizoen. Uh, ja, eigenlijk steeds mijn contract verlengd heb. Ja. Maar ja, ook niet echt. Uh, tussen de, ik, ik heb nooit uh, ja, eigenlijk aangegeven dat ik zou stoppen. Alleen uh, ja, was het zo dat, dat, dat de club dan zeg maar, uh, aan het eind van het seizoen. Uh, ja, bij mij terecht kwam van: zullen we er nog een jaartje aan plakken? En dan, uh, ja, dan gebeurde dat. Maar uh, ja, dat, dat was nu dus eigenlijk voor het eerst niet het geval, begrijp ik. Ja. Dat klopt, ja. En toen lag je op het strand. Had je al plannen gemaakt voor uh, zeg maar de rest van je leven? Uh, nou ja, ik heb uh, min of meer wel. Ik heb eigenlijk uh, ja, al sinds twee jaar een eigen keeperschool. En die, uh, ja, dat, daar ging ik sowieso mee door. Dus dat is uh, sowieso al een, uh, een klein beetje een invulling. Dat is niet, uh, niet de hele week natuurlijk. maar uh, Dat is maar een klein gedeelte. Maar ja, dat blijf ik sowieso doen. En, uh, dat ja, valt te combineren. Uh, dat is eigenlijk een, beetje, uh, ja, dat was eigenlijk een beetje afwachten. Er is ook wel het een en ander langs geweest. Uh, ja, nee, maar dat was dan toch niet zeg maar, helemaal in mijn straatje. Uh, waar moeten we dan had, aan had, denken? Uh, Eerste divisieclubs? Nou, qua, om, om zelf te voetballen waren er uh, ja, ook een aantal clubs... Uh, ja, die, die er toch in ieder geval uh, ja, een stuk minder waren dan, uh, dan Utrecht, zeg maar. En uh, ja, daar had ik toch niet echt het, uh, het goede gevoel bij... En, uh, ja, als dat betreft ging ik, natuurlijk wel, uh, ja, ging ik er meer, min of meer vanuit dat, dat het in ieder geval niet zou worden. En dan dacht ik meer iets aan, iets van, uh, van keepers trainer of zo, uh, ja hier of daar. Maar uh, daar was en... nog niks concreets bij? Nou ja, ik heb wel een paar gesprekken gevoerd ook. Maar ik zeg het ook, daar uh, kwamen we niet, uh, ja, niet helemaal uit over de invulling daarvan. En uh, bij sommigen, ik ben ook bij een club geweest die had uh, ook een andere kandidaat. Dus wat dat betreft uh, kan dat natuurlijk ook gebeuren. Ja. En uh, ja, dus eigenlijk was dat uh, wat dat betreft wel een, uh, wel een verrassing dat, uh, ja, dat Utrecht uh, nu weer op de stoep stond. Ja, en wat zeiden ze eigenlijk? Wil je eerste keeper worden? Wil je tweede keeper worden? Wil je derde keeper worden? Wat zeiden ze? Ja, het mocht allemaal. <laughs> je <mag kiezen. laughs> ja, je mocht kiezen. Ja, eigenlijk hebben ze de, ja, afgelopen vrijdag uh, ja, voor het eerst uh, ja, contact hebben we gehad. En uh, ja, toen hebben ze eigenlijk alleen uh, ja, gevraagd of ik, uh, of ik geïnteresseerd was. Dat was en, afgelopen uh, vrijdag, maar toen wisten ze daar natuurlijk al dat Michel Vorm zou vertrekken. Maar verder was het nog allemaal niet zo paniekerig, denk ik. Nou ja, toen was het eigenlijk... Uh, ja, de, volgens mij waren toen uh, de clubs... Uh, dus uh, eigenlijk Utrecht en uh, Swons, die waren eruit over de transfer van Vorm. En Vorm moest zelf nog, uh, nog rondkomen zeg maar, met de club. Maar zij waren natuurlijk al uh, ja, vooruit aan het denken. En uh, ja, hebben toen in ieder geval mij benaderd om te vragen of ik interesse had... En, uh, ja, daar heb ik eigenlijk het hele weekend over, uh, over na kunnen denken. En uh, toen, of uh, uh, ochtend gisterochtend ik een gesprek gehad met, uh, met Erwin Koeman. En uh, ja, daarna hebben we het eigenlijk uh, ja, doorgezet. Maar toen was inmiddels de situatie al wat nijpender geworden, geloof ik, hè, met al die blessures. Ja, inmiddels was wel, uh, zeg maar, Erik Cummins die had een uh, blessure opgelopen. En... Uh, Eigenlijk dat van Fernandes, dat, ja, dat hoorde ik pas later. Dat was eigenlijk al toen, mijn, ja, toen, wij, toen ik rond was met, met Utrecht. Oh, dat had je nog in de onderhandelingen kunnen gebruiken waarschijnlijk. Want, ja, hoe staat het er nu voor? Word je dan voorlopig eerste keeper? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik, uh, ik heb natuurlijk een aantal maanden... Ja, niet getraind. Ik heb, ik heb natuurlijk wel wat gedaan. Ik heb, ik heb op zich uh, vrij veel gelopen en uh, ja, ook gefietst en uh, dat soort dingen. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan uh, dat je echt explosief moet uh, ja, explosief acties moet maken. Dus dat, dat gaan we nu uh, de komende dagen eigenlijk uh, ja een beetje opbouwen en kijken of dat uh, voldoende is, zeg maar, uh, ja, voor aan de zondag. Maar er zijn nog niet echt toezeggingen gedaan of verwacht je dat je aan zondag gaat spelen? Nee, ik heb echt geen idee. Want ik zeg het, dat hangt ook af van de komende dagen. Ja. Hoe de trainingsarbeid, zeg maar, hoe ik dat uh, verwerk. Ja. Of dat allemaal, uh, ja, of ik daar heel doorheen kom, zeg maar. En uh, we kunnen natuurlijk ook niet te snel uh, ja, vol gas gaan geven. En, uh, dus we zullen dat proberen de komende dagen, zeg maar, uh, rustig op te bouwen. En dan uh, zal er waarschijnlijk, uh, ja, eind van de week uh, de beslissing vallen uh, wie er in doel staat zondag. Ja, medische keuring heb je wel gehad, hè? Ja. Ik heb vandaag gekeurd. Hoe en was dat op, als uh, 42-jarige die net van het strand afkomt? Ja, dat was allemaal goed. <laughs> ik heb uh, ja, eigenlijk uh, een keuring zoals uh, bij de meeste andere clubs uh, waar ik geweest ben. En, uh, ook, uh, ook hier uh, kwam ik er uh, eigenlijk uh, koemlaude doorheen. Nou, prachtig. Ja, zeker. Is het nou zo dat uh, Had elke club bij je aan kunnen, kunnen kloppen, uh, uh, laten we dan zeggen van enig niveau, dus van de Eredivisie, of heb jij nog iets speciaals met Utrecht? Nou ja, ik vind wel dat er zijn natuurlijk een aantal clubs in Nederland die uh, ja, waar de sfeer zeg maar, in het stadion uh, ja, echt heel goed is. En uh, ja, daar is Utrecht natuurlijk één van. En uh, dat, uh, dat heeft ja, zonder meer bijgedragen, zeg maar. Uh, ja, voor mij om, om, uh, om zeg maar, toe te zeggen ja, op de vraag of ik daar uh, wil komen kiepen. Ik zeg het, dat is niet alleen bij Utrecht, er zijn er nog wel een aantal klus. Maar ja, wat dat betreft uh, zit ik bij Utrecht wel, wel goed. Ja, dus uh, uh, mocht dit na één seizoen voorbij zijn, dit avontuur, en er belt volgend seizoen weer een andere club in nood, dan kunnen ze hier ook dan weer bellen? Nou, nee, daar ga ik niet van uit. En ik wilde ik, vragen, ik, je bent 42, tot hoe lang gaat dit nog door? Nou ja, dit is ja. echt het laatste jaar. Okay. Oké, en daar hou heb ik je ook, aan. Uh, Ja, in wezen is het gewoon uh, de bedoeling dat ik. Uh, dat was het althans, omdat ik dat ik zeg maar, omdat Utrecht eigenlijk alleen maar jonge keepers heeft, ja, dat ik er dan tussen sta om, om die gasten zeg maar in ieder geval te helpen en te ondersteunen en zijn zetje te geven in de goede richting. Ja. En ja, mocht het nodig zijn dat ik dan zelf zeg maar, in het doel terecht zou komen. Ja. En ja, dat nu de situatie door de blessures misschien iets anders is. Dat neemt niet weg dat dat nog steeds wel de bedoeling is zeg maar, dat het zo gaat lopen. Ja, het zou wel mooi zijn, hè? Zondag tegen de Graafschap. Ja, zeker. Kijk, dat is natuurlijk ook een van de, van de, eigenlijk de belangrijkste redenen... Dat ik, dat ik hier ingestapt ben, dat ik het nog steeds hartstikke leuk vind. En uh, ja, dat was natuurlijk ook een, de overweging eigenlijk... Uh, ja, van afgelopen weekend, als je er zo over nadenkt... van ja, moet ik het nu nog wat doen, is het nog verstandig? En uh, ja, het, eigenlijk dacht ik alleen maar van... joh, ik vind het nog hartstikke leuk en uh, ik voel me nog steeds fit... Ja. Dus ja, waarom zou ik het niet doen? En, uh, ik zeg, dat was eigenlijk uh, ja, de belangrijkste reden om, uh, ja, om het te doen. Ja, we blijven je volgen. En ik hoop je zondag te zien. Rob van Dijk, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Tot graag. zover voor vanavond. Straks met het oog op morgen. Vanavond met Mieke van der Wijn. Nog een fijne avond. Dit is Radio 1.